Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 5 en bij Buntschoten 5 kilometer. Alles bij elkaar zo'n 25 minuten vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Voor knooppunt Ouderijn 13 kilometer. Komt ook door de afsluiting van de A27. Verkeer vanuit het zuiden naar Amsterdam kan bij te omrijden via Rotterdam en Den Haag. Op de A27 van Gorkem naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen 6 kilometer. A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Strandhorst 8 kilometer. En op de N57 Rotterdam richting Brouwersdam. Bij Hellevoet Sluis 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zalvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. lekker! lekker.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 Onze weg genomen, weet je nog wel oudje? Er is nog één kik gekomen, weet je nog wel oudje? Die kik van het grafje die jij van me kreeg, de rest van het album bleef hoopeloos leeg, weet je nog wel? Oh, oh.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 Drink niet meer. Ach, Brengt hij.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 van Bobby Klein, het Mijn Vader is Cowboy... en daarvoor een orkest zonder naam, het Lentekind. U luistert nog steeds aan Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. En op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Muziek, de volgende plaat is Jimmy. Dat is een nummer van Boudewijn de Groot. Afkomstig voor het album Hoe Sterk Is De Eenzame Fietser...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 Het nummer is vooral bekend om de zin, maar liever dat nog... dan een bord voor zijn kop van een zakenman. Want daar wordt hij alleen maar slechter van. Wat meerdere malen male herhaald wordt. En uh, The Strangers pariodeerden het lied in 1974... als uh, Nekade, mi een tanden. Nou, u hoort hem nu bouwden wij de grote Jimmy. Hoe sterk is de eenzame fietser... die krom gebogen over zijn stuur tegen de wind...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 Ze schoppen en misschien houdt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 dan de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. No, no, no. Maar liever dat man, dan dat wordt tussen kop van de zaken want daar wordt hij alleen maar slechter van. No, no, no. Maar liever dat man, dan dat wordt tussen kop van de zakenman. Zaker Ik heb maling aan geld, Om gelukkig te zijn. Ik zing graag een beestje met een meisje in de manis. Ik heb maling aan geld,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 Om gelukkig te zijn, zing graag een beestje met een meisje in de maneschijn. K heb maling aan ge. ik verlang slechts naar jou. Toezeg nou ja, mijn schat, dan worden we man en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 In de karak, in de karak, zede domini. In de karak, in de karak, domini. Een domini, een domini, domini. En domi, een domi, zuster die niet en Een zuster die niet en Een zuster die niet En ze maakte van boter naar een wafelvrouw, Een wafelvrouw per doos. Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen. In the car, in the car, the dominie. In the car, in the car, the a sister, ki, ki, a sister, ki, sister, ki. In de kark in de kark dominee. In de kark in de kark zij de dominee. Een domi dominee, een domi dominee. En we zuster die, die, die. en we zuster die, die. en we zuster die, die. En ze maak je van boter een kastelein, een kastelein bartels. Uurs betalen, uurs betalen, zij de kastelein. Uurs betalen, uurs betalen, zij de kastelein. Zij het dan, en zij het. Kom er binnen, zit de baffelvrouw. Kom maar binnen, kom er binnen, zit de baffelvrouw. In de karak in de karak zit de dominee. In de karak in de karak zit de dominee. En ze maakten van motor een baronas, een baronas, baronas. En de sweeter en, en, en de sweeter zijn de baronas. En de sweeter en de sweeter zijn de, de, de baronas. Het betalen, is het al is een kastelein. Het betalen, is het al is kastelein. Zij je pak ik zij je pak zij een toverheks. Zij je pak ik zij je pak zij een toverheks. Kom er binnen, kom er binnen zij de baaf van Kom er binnen, kom er binnen zij de baaf van In de karak, in de karak zij de domini. In de karak, in de karak zij de domini.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 Mijn vanny, ik sta gewoon verstomd. Zo'n schoonpaar is goud waard, ik hoop dat hij goud komt. Mijn vader zegt altijd alleen, maar alleen. Daarom brengt hij graag een glas met iedereen. Vindt hij ons niet zo gezellig met zijn twee? zal weten hoeveel ik van je hou. Vader zegt altijd: al ied, maar alleen is maar alleen. Daarom brengt hij vader vast er niet doorheen. Tegen hij ons is overgesteld, met zijn twee was dus zijn Jij vast de glazen, dan open ik de fles. Mijn vader zijn altijd... van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 Geef ik mijn woord van trouw. Reeds pas op voor hem, hij blijft je toch niet trouw. Maar als ik in je armen lag, vergat ik...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 ik nu weet hoe op je bent geweest en ik hoop maar dat de tijd nu snel mijn had zeer weer geneest. waarom waarom moest ik van je houden waarom waarom moest ik jou vertrouwen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 Zometeen op de radio Lisbeth Lis met Brussel. Ook Anja komt eraan. Maar nu is Helma en Selma met Kom over de brug.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 Is de buurt bijeen geschaard? De vrouwen gaan een roderen, door de mannen wordt gekaard. En telkens als ze een van hen de pot gewonnen heeft. Dan zingt het hele spant totdat hij een rondje geeft. Kom over de brug, kom over de brug. Nu is niet van dat benauwden.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 Het leek zo mooi het leek...